De aardbeving en het tsunami in Japan hebben aan zeker 10.000 mensen het leven gekost. In Duitsland worden op korte termijn twee kerncentrales gesloten. Het was de bedoeling dat ze nog jaren zouden draaien... maar door een besluit van de regering Merkel... moeten de twee kerncentrales in Beieren en Baden-Württemberg nu dicht. Ze zijn niet onveilig, maar ze hebben hun termijn erop zitten. Eind vorig jaar besloot de regering om alle centrales... gemiddeld 12 jaar langer open te houden... om minder afhankelijk te zijn van olie... Dat besluit is na de ramp in Japan drie maanden opgeschort. Die tijd wordt gebruikt om te kijken of de kerncentrales in het land veilig genoeg zijn om langer open te blijven. Troepen van Gaddafi zijn de stad Zuwara binnengetrokken. Dat is een van de laatste bolwerken van de opstandelingen in het westen van Libië. Eerst is de stad bestookt met granaten. Tanks van Gaddafi staan inmiddels in het centrum...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 ANW-verkeersinformatie. De avondspits is voorbij. Toch zijn er nog wel een paar problemen op het spoor en op de weg. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat file tussen Maarn en Veenendaal West 6 kilometer. Dat komt door een treinongeluk direct naast de A12. De A12 is zelf wel vrij, maar goed, het spoor niet. Tussen Utrecht en Arnhem rijden voorlopig geen treinen. De A27 van Utrecht naar Almere file na een ongeluk. Voor knoopend 2 kilometer.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 De NTR. Genstof. Dames en heren, goedenavond. Onze gast is een inburgeraar oorcategorie categorie want hij leerde zichzelf Nederlands uit de kinderboeken van Annie M. G. Schmid. schreef in het Nederlands Romans, die meteen succes hadden. En het kan niet anders of zijn nieuwe boek, De Koning, wordt ook weer een succes. En u krijgt daar vanaf woensdag geheel gratis het boekenweekgeschenk bij, geschreven door onze gast. Hier is Kader Abdolla. Uw presentator is Jelly Brouwer. Eerst even die ring. Die, de, u bent veelvuldig geportretteerd de afgelopen uh, tijd. En dan zie ik altijd die prachtige ring. Wat voor steen is het? Ja, is, uh, hier, ja. Het zijn er twee, zie ik nu trouwens. Uh, twee ringen. Ja, het is, is, is goed als ook de kleur... Bijvermeld wordt. Ze zijn groene ringen. En groen is het uh, symbool van de Iraanse verzetbeweging, beweging tegen de dictatuur. En de Iraanse verzet, verzetbeweging heeft een kleur. En de kleur is groen. En ik draag het. Smaragdgroen. Smaragdgroen. Is, is, is, is het ook een smaagdgroen? Ja, het is smarachtig. Eén steen komt uit Iran, de andere steentje komt uit Afghanistan. En van wie heeft u ze gekregen? Dit is een uh, familiegeschenk. Het was van mijn grootvader, de andere van de grootmoeder. Van de grootmoeder is kleiner, van goud. Daar heb ik daarachter die grote van zilver van mijn grootvader. En u bent ook getrouwd, maar u draagt geen trouwring. Oh, uh, de mannen... Uh, ja, de klassieke mannen in de Persische cultuur... dragen geen goud. Geen gouden ring. Maar ze dragen wel wat. En in dit geval uh, draag ik... twee bijzondere ste groene steentjes van de familie. En iedereen weet dat zo'n man met zo'n uh, grijze snor... en zwart haar... Uh, toch wel... een vrouw heeft... en <laughs> waarschijnlijk een paar kinderen. <laughs> Is dat zo? Uh, mijn uiterlijk... Uh, verraadt dat u verraad vrouw en dat ik, Nee, mijn uiterlijk verraadt... dat ik geen alleenstaande man ben. Of... Uh, ik ziet er uh, goed, gezond, verzorgd uit... en dat verraad dat er achter mij een paar bijzondere mooie vrouwen zitten. Ja, ja. Ik, want ik complimenteerde u net al met uw pak... en, en dat groene overhemd, dat prachtig gestreken is. En daar heeft u niet een hele mooie schoenen trouwens ook. Ja, Allemaal goed gekeurd. Punt schoenen, ja. <laughs> allemaal goed gekeurd. En wordt dat uitgezocht door uw vrouw en beide dochters? of, of uh, Hoe gaat dat? Ik, ik laat het aan hun over... Maar ze hebben wel een kritische, kritische blik. Als ik een beetje slordig soms naar buiten ga... word ik naar binnen teruggeroepen. En het pak voor het boekenbal, ligt dat al klaar? Dat ligt helemaal klaar. Ik werd vanmorgen een beetje gepast uh, voor de spiegel. Uh, mijn overhemd vind ik leuk en mijn jas helemaal. Ik had een beetje moeite met mijn broek. Je kunt het iets verklappen. <laughs> nee, het, kijk. Het, ja, het is Boekenwijk uh, en, en Boekenbal... het gaat niet om, om Kader Abdullah. Jawel, het oh. gaat om Kader Abdullah. Ja. Maar het is, het is een landelijk feest. Het is het feest van de boekhandelaren... van de CPMB, van mijn lezers, van de schrijvers. Maar uh, ik mag absoluut mezelf zijn... En ook een beetje ander. En dus... Ik heb geprobeerd... Ik probeer... Morgenavond... Een feest dat ik eruit zie. En ook... En ook chic, Mooi. Want het gaat over de literatuur. Mm -hmm. En het gaat over boekenweekgeschenk... Dat ik geschreven heb. En ook gaat over de koning. Mijn nieuw boek. Hij is een koning. Hij was altijd chic. Verzorgd, mooie kleding. Dus de schepper van de koning moet mag in het schepje hoger. <laughs> chique met betere schoenen. Morgen doe ik Bent mijn best. Bent u de koning van het boekenbal, ik begrijp. Morgen doe ik de mijn hint. best, niet alleen voor mezelf, voor Nederlandse literatuur. Ja, De koning van het boekenbal te zijn en de koning van de literatuur te zijn. Al was het maar voor één avond. En ik probeer het voor... Oké, okay. mijn, mijn, mijn dochter zei: wees, wees bescheiden. Geen, geen grote woorden gebruiken. <laughs> ik wilde bijna zeggen: de koning voor altijd, maar ik neem mijn woord terug. De koning voor <laughs> volgende. Voor, Als u voor... één ding niet, niet moet zijn, of moet proberen te zijn, is het wel bescheiden. Want daarom... thuis. Okay. <laughs> Ja, thuis misschien. Weet nee, je nee dat... thuis nee, ben je ik thuis zo. Zo, niet. zo ben ik maar ik was bij de eruit door en ik kreeg harde kritiek thuis. Waarom was je zo arrogant? Oh, ik ja? zei, hey, nee, ik was niet arrogant. Maar dat was even nodig. Maar goed, nu hebben mij goed... Uh, Het publiek moest enorm lachen, uh, toch? Ja, maar nu hebben ze mij meegegeven, wees niet arrogant. Gewoon blijf jezelf. Maar mezelf... Ik weet niet of dat samen gaat. Ik ben een Fysiekje arrogant, dit is waar. Goed. Maar, maar want, want ik ben de schepper van de koning. Is het om die reden eigenlijk niet doodzonde dat u uitgerekend in Nederland bent terechtgekomen. in plaats van in Amerika of Engeland? Want dan was u nu een anglo schrijver geweest. Kijk. Met een veel groter. Taal. Met, ik heb alles gedaan. Ik heb alles gedaan. Ik had alles gedaan. om, om niet naar Nederland te komen. Ik heb, had alles gedaan om naar Amerika te gaan. Om een grote, persische, Amerikaanse schrijver te worden. Oh, Ik, ik, moet, ik moet niet arrogant, uh, arrogante dingen doen. Okay. Maar het leven heeft het zo bepaald. Gewoon U had dat terug. dus al wel in uw achterhoofd. Ja. U was al schrijver. U had ja. twee clandestine verhalenbundels op uw naam staan. Op de naam van kader Abdullah, uw pseudoniem. En uw droom was Amerika en dus in het Engels schrijven, begrijp ik. Dat was mijn droom. Ja. Ah. Maar van niemand, niemand wilde naar Nederland. Ik, ik was gevlucht en ik was in Turkije teruggekomen. Niemand wilde naar Nederland. Iedereen zei: de taal is zo moeilijk, de Nederlandse taal. En het regent daar altijd. En het land is zo klein. En je stopt je leven in de Nederlandse taal. En je rijdt 50 kilometer verder. Dan heb je het niet meer nodig. Maar goed, het leven heeft het bepaald. En u beschrijft het he, in een boekenweekgeschenk De krij. We zullen trouwens in het komende uur vooral over De Koning spreken. Uw roman die tegelijkertijd verschijnt. Want over De krij is al veel gezegd en, uh, en geschreven. Um, waar wilt u begraven worden eigenlijk? Thuis terug naar huis en ik wil daar begraven worden. Kijk, in, in mijn geboortestad, buiten mijn geboortestad... is een, een paar heuvels. Op, op die heuvels liggen de grote mannen van mijn familie begraven. Enkele van hen zijn schrijvers en dichters geweest. Ik wil daar terug... En ik ga daar op een van die heuvels liggen. En een van die mannen die daar ligt, is de grootvizier. Was in de 19e eeuw, 100 jaar geleden, het premier van uh, toenmalige Perzië En uh, over hem uh, heeft u het boek geschreven. Hè? Hij speelde een belangrijke rol in de koning. Maar u gaat natuurlijk hier een kleinzoon krijgen. En moet u dan <coughs> helemaal dat graf gaan bezoeken in, uh, in Iran? Uh, ja, het is ook goed voor hem om terug naar zijn wortel te gaan. Naar wortels te gaan. Kijk, ik ben, vanavond wil ik niet over de dood hebben. Maar ik moet terug. Ik moet een doel hebben om, om, om, mijn, om, om mijn vlucht goed te maken. Ik wil terug. Ik wil met, met mooie boeken terug. Ik wil met een koffer... Mooie boeken geschreven door kader Abdullah. Terug. Terug naar huis. En mijn, ouder, mijn mijn oude jaren, mijn laatste oude jaren gewoon thuis doorbrengen. Dat wil ik. We hadden het veelvuldig over uw thuis uh, vorige week en de week daarvoor. De omwenteling in uh, de Arabische landen. En uh, deze, uh, de gevechten die daar nu gaande zijn... worden opeens overschaduwd door de verschrikkelijke rampen... die zich aan het voltrekken zijn in, uh, in Japan. Ja. Uh, hoe kijkt u tegen de wereld aan op dit moment? Of is dat een te grote vraag? Dat is... Ik heb het vandaag... En ik weet morgen, en vooral, ik heb sinds, sinds de ramp in Japan mezelf geleerd. Wees, wees kalm, wees rustig en vertrouw het leven. En maak je niet zo vaak zorgen over de dingen. Je weet maar nooit, elk moment kan iets gebeuren dat het totaal anders is dan wat je verwacht. Zoveel zorgen. Voor wat? Ja, dan moet je het leven misschien juist helemaal niet vertrouwen, toch? Juist vertrouwen, maar het leven toelaten. U keert het om. Ja, juist. Vertrouwen en het leven toelaten. Zoveel zorgen of het goed gaat. Of het, of het goed gaat met mijn boek. Of het goed gaat met mijn huis. Of het goed gaat met mijn kinderen. En dan opeens... Mm -hmm. Die grote, hoge golven van het leven. Japan. Ik buig mijn hoofd voor het leven. En sinds, sinds de ramp van Japan... ben ik ben een stukje rustiger geworden. Ik heb, ik heb pijn voor, voor de slachtoffers. Ik heb pijn voor de slachtoffers in Japan. Ik leef met hem mee. Maar we moeten eens ook soms... Soms leren van. U voelt de nietigheid van het bestaan? En de kwetsbaarheid van het mm. bestaan. Heeft u veel contact met Iran gehad de afgelopen weken? Met de familie, vrienden daar? Uh, Meer dan anders bedoel ik eigenlijk? Vroeger was het onmogelijk. Maar de laatste, uh, laatste twee jaar heb ik heel intensief contact gehad... met thuis, met de, met de jongeren in ons huis... In mijn familie, via, via internet. Vooral mm -hmm. toen ik met de koning, mijn roman, bezig was... had ik informatie nodig. Had ik beschrijvingen nodig. Had ik stukjes nodig, had ik boeken nodig. En, en, en gelukkig via internet, via Facebook... Uh, had, was ik contact, constant in contact met de jonge generatie van mijn familie... de dochters van mijn zussen en van mijn broers. En, en, en, nicht en, neef. en, en, dan, en op die manier... Kreeg ik de nodige informatie binnen om mijn boek te kunnen schrijven? Ja. Om de research te doen. Research te Want het doen. is gebaseerd op uh, historische feiten. Um, ik meld tussendoor even dat de, de tegel daar ligt en dan gaat u straks iets opschrijven. En uh, we moeten ook nog even. Um, de shortlist bespreken, want die is vandaag bekend geworden... van de uh, uh, Libres Literatuurprijs. Ik vroeg u daarnet, ik, ik noem maar even de namen. De Omweg, Gerbrand Bakker, Bonita Avenue van Peter Buwalda... dat hele dikke boek, Tikop van Adriaan van Dis... Superduif van Esther Gerritsen, Huid en Haar, Arnon Grunberg... en de maagd Marino Yves Petri. Esther, Esther moet, Esther moet de prijs winnen. U kent Esther ik Zeker, ik mag Esther... Ik mag Esther Christen met haar superduif. Zij is een mooie, lieve, bijzondere Ach. schrijfster. Ik, ik wens, haar, ik wens die, die prijs voor haar. Zij verdient het, ik weet het. Zij, zelfs als, het, als zij het niet krijgt, heeft ze het verdiend. Ze verdient het om te krijgen, zelfs als zij het, het niet krijgt. En ze verdient het om het te krijgen omdat u haar kent? Nee, omdat ik... <laughs> om, om, om, omdat u een keer samen met haar opgetreden nee, hebt? Nee, omdat ik, omdat ik haar werk ken. En waarom bent u zo'n liefhebber van haar werk? Omdat ik bij haar gegeten heb. <laughs> en ze nee, kan heel lekker nee, klaar. maken. Dit, dit, dit is een lieve, bijzondere vrouw. Mm -hmm. En een collega. En ik ken haar persoonlijkheid. Persoonlijk, haar persoonlijkheid. En ook haar boeken. En dit is een prachtig boek. Ze heeft hier gezeten op nee. uw plek. Uh, goed, uh, luisteraars kunnen zich melden in het komende uur... U kunt vragen stellen, opmerkingen plaatsen op onze website radiokunststof.nl. En zoals u alvast al, al uh, heeft gehoord, uh, kader Abdullah is onze gast. Hij is op dit moment overal, want als schrijver van het Boekenweekgeschenk... wordt je geacht voor meer dan een week, zeker meer dan een week... publiek bezit te zijn. En ik heb zo'n idee dat u daar helemaal geen moeite mee heeft. Nee, gelukkig niet. Dat mag niet, dat mag niet. Ik mag nooit klagen. Hè? Kijk, de, de, de schrijvers in Iran of in de dictatoriale landen mm -hmm. kunnen, mogen niet schrijven, kunnen hun boeken niet uitgeven. Hè? En, en ze hebben geen contact met hun publiek. En kader Abdullah, Kadir Abdullah heeft, heeft contact. En niet alleen contact. Kader Abdullah, zijn boeken worden, oké, okay, ik, ik mag niet arrogant te zijn. Maar Kader Abdullah wordt gelezen. En, en, en ik, mag, ik mag nooit moe zijn. Ik mag nooit klagen. Ik en dat ben... was net precies wat ik u wilde vragen. Want ik zie de energie die u geeft. Ik zag u op tv. En, en ik zie u nu hier weer zitten. De manier waarop u beweegt. De passie waarmee u vertelt. Daarvan moet je doodmoe zijn op het einde van de dag. Kader Abdullah wordt. Kader Abdullah zijn. Kader Abdullah wordt. Mag, mag. Kader Abdullah wordt moe. Maar kader Abdullah mag niet moe worden. Kader Abdullah mag doodgaan, maar niet moe worden. Dat mag niet. Het is een unieke tijd. Kader Abdullah heeft de, de vrijheid van de Nederlandse democratie gekregen om te schrijven. Dit is Kader Abdullah een personage? U spreekt over hem in de derde persoon. Is het voor u een personage? Hij is. Hij is, hij is een stem. Kader Abdullah is een stem. De stem van een onder druk gezet volk. Kader Abdullah is de stem van. Van, van 80, 70 miljoen Iraniërs. Kader Abdullah is de stem. Van, van nieuw gezicht Nederland. Kader, Kader Abdullah is stem van Nieuw Amsterdam. Kader Abdullah is de stem van immigratie. Daarom is Kader, Ab, Kader Abdullah, is is ook, veel, Kader Abdullah, Abdullah. Is ook een nieuwe stem in de Nederlandse literatuur. Oh, ik, moet, ik, mag, ik mag niet arrogant overkomen. Maar <lacht> toch, maar toch, maar toch, Kader Abdullah mag. Nooit moe worden in dit land. Ik heb nog even tijd, misschien nog 30 jaar tijd. Maar ik moet er goed van gebruik maken. Ja. Maar het is veel, zei ik. Wat veel? Wat u opnoemt. Om te zijn. Ik heb het gewoon. Om te af... vertegenwoordigen. Maar ik doe het toch. En graag. En graag. Ik, doe, ik, ik ben de stem. Kijk, je hebt het. U hebt het van mijn groene ringen, in mijn groene ringen gezien. Dit is de stem van, van, van verzet in Iran. En ik had het over mijn boeken. En nu liggen er twee boeken, De Koning en, en, en De Kraaij voor u. Dat heb ik gedaan. En ik, ben, ik, ben, ik, was, ik was een Persische schrijver. Maar nu, ik heb, nu heb ik zoveel mooie Nederlandse trekken gekregen... Dus het gaat vanzelf. We missen uw stem trouwens opeens wel in de Volkskrant. Hè? Iedere maandag, Meertza. Ja. En nu en is de Volkskrant gerestyled. En na 15 jaar trouwe dienst kondigde u opeens, heel onverwachts... naar mijn idee aan, 22 februari, dat u ermee stopte. Ja, het doet me pijn. Maar, maar in het leven moet je soms durven stoppen. Ik heb, ik heb 15 jaar Volkskrant Meertza... Mijn stukjes in de Volkskrant geschreven. En ik dacht: kader, je moet, je moet stoppen. Mubarak in Egypte wilde niet stoppen. Kadhafi, huh? Kaddafi, Gaddaf, wilde niet stoppen. De Ayatollah van Iran wilde niet stoppen. Want Zijn deze vergelijkingen niet een beetje misplaatst? Juist op een plaats. Een huh? columnist krijgt precies de warmte. De, de, de warmte van de stoel van een koning. En je moet, je moet gewoon durven, durven stoppen. Ja, en u durfde het. En ik heb het gedaan. Goed. Uh, wat is uw echte naam eigenlijk? Spreekt u hem zelf eens uit? Oh, mijn echte naam staat in mijn paspoort. Ik heet Seyed Hussein Sajjadi Ghaem Mahami Farahani... Het is moeilijk, het is lang, dit is een, een naam met heel veel historische achtergronden die van mijn voorvaderen zijn. Maar mijn moeder riep, roept mij Hussein en Hussein betekent kleine Hassan en Hassan betekent mooie jongen en Hussein betekent mooie Kleine, jongen. Ik ben dit arrogant, maar mijn moeder vond mij... Dan moesten de... mij uw moeder zijn, begrijp ik nu. Mijn moeder vond mij, vond mij mooi. Ja, en <laughs> zij heeft het er zo in gepeperd. Ze heeft u gehersenspold dat u dacht, dan moet het wel zo zijn. Voor mijn, voor mijn moeder doe doet ik het een beetje. Goed, Meerza, dat is de naam uh, waarmee u als kroniekschrijver voor de Volkskrant schrijven, als columnist... Ja. maar het is ook de naam van uw bedovergrootvader. Ja. Dus de opa van uw opa. Ja. U heeft de, de koning eh, onder andere aan hem opgedragen... ook nog aan een andere, Meerza. En eh, deze Meerza, eh, deze bedovergrootvader... speelt een heel belangrijke rol in, in de koning. U bent namelijk in de geschiedenis van uw eigen familie gedoken. Wat bracht u er toe om dat te doen? Uh, yeah. Ik zei het, het eerst over Mirza. Mirza is een ere titel Mirza betekent iemand die schrijft. Een kroniek schrijver, schrijver. En een chroniekschrijver schrijver in, in huizen van de koning. En dat was altijd de titel van de mannen in mijn familie geweest. Gewoon schrijven zit in onze bloed. Dit is onze beroep en, en daarom, ik schrijf, dus ik ben een Mirza. Ik ben een koronieke schrijver. En daarom ook mijn bed over grootvader heette Mirza. en dan Mirza, en Macham Farahani en... en, en. Okay. Maar, maar waarom heb ik dit boek geschreven? Eh, kijk, eh, de, de, de Mirza in de koning, de minister-president, de vizier... de prime minister, mijn bed over grootvader woonde zo'n honderd jaar geleden. En hij werd door de koning vermoord. Maar ik, ik wist het niet waarom. Maar, en dan de familie vluchtte weg. En, en iedereen alle kanten op. Maar, maar boven... Maar zijn... Lot, of zijn verhaal, hing als een, als, als een soort lotbestemming boven onze families. Er werd, er werd altijd in onze families door de grootmoeders en grootvaders gefluisterd: er was eens een minister-president. Oh ja? Er was eens een vizier. Hij werd vermoord en hij schreef. Hij was een bijzondere schrijver. En wij moeten hem terug, terug naar het leven roepen. En ze hadden het dus zo. klein jongetje hoorde ze... u over ja, hem. Altijd, altijd. altijd. Hij was er altijd. Het wordt altijd gezegd dat, het, dat, het, dat er ooit een minister-president was. En, en zo ging het. Zo hebben ze duizenden keren avonden verteld. Op, ik was 14, ik was 15. Heel vreemd En ik wilde ook minister-president en ook schrijver van het Vaderland worden. Maar goed. Ik ben dat niet geworden. Heel even hoor, want ik ga ervan uit dat het van uw vaders kant was. De, ja. deze, dat klopt, niet via uw moeders kant. Nee, nee. Uw vader was doofstom. Was het in gebarentaal dat hij over hem sprak? Hoe ging dat? M mijn vader was doofstom. Hij kon, hij kon absoluut niet praten. Mm -hmm. En we, in, die tijd, in de tijd van mijn vader waren er geen officiële gebarentalen. En wij thuis moesten zelf iets bedenken. En we hadden een simpele taal bedacht. En we praten met onze handen. En, en gebaren van gezicht. Uh, gebaren met elkaar. Wat heb... was het gebaar dat bij uw grootvader hoorde? Weet u dat nog? Ik, dat was, kijk, ik, het gebaar bij. Het was een lange snor en een hoge hoed. Een hoge hoed. Hoe zeg je dat? Hoge ja, ja, een, een hoge hoed of hoog hoed. Een, en, hoge hoed ja. Ja, een hoog hoed, ja. Een hoge hoed en een lange nog. Dat was, en, en zeg ik altijd, een lang, als je een lange nog hoog hoed... en dan wist je dat over die Dus als fysiering. je dat gebaar maakte... Maar goed, hoog hoed kon ik niet gebruiken. <laughs> maar de lange langes <laughs> heb ik weg overgenomen. En morgenavond gaat die hoge hoed natuurlijk op. Oh, nu weet ik het. Oh, ik, ik, nee, nee, nee dat, dat mag niet. Dat mag Oké, okay, we, we zullen zien, maar waarschijnlijk, hoog waarschijnlijk niet. Maar goed, in gebarentaal, in gebarentaal ja, okay. was dit het gebaar dat bij u ja, bed overiging. Kijk, ik, in mijn kindertijd, in mijn jeugd, schaamde ik me altijd... dat mijn vader doof, stom was. Maar juist do omdat hij niet spreken kon... en wij moesten met gebarentaal met elkaar spreken... had hij of was ik juist in de contact gekomen met de essentie van de taal. En we praten in een sobere, simpele, simpele, sobere gebaren. We moesten gewoon een paar gebaartjes en hij moest het begrijpen. En dat, he, dat is bepalend geweest voor mijn boeken in de Nederlandse taal, in de Nederlandse literatuur. Maar hoe dan? Want je taal wordt inderdaad op een andere manier ontwikkeld als één... In iemand in het gezin doofstom is? Absoluut. Toen ik in Nederland kwam, het is heel verrassend, ik was 33 jaar oud, maar ik was absoluut niet bang voor de Nederlandse taal. Ik, ik voelde meteen dat ik in het Nederlands kon schrijven. Want ik dacht, als ik 30 jaar lang met die doofstomme vader zou... Gesproken kunnen, of gesproken kunnen hebben, zou het ook hier met 16 miljoen Nederlanders <lacht> kunnen. En, en Hoe sla ik me door het leven heen? Eigenlijk ik ik ge ik gebruik ik de taal van mijn vader. In De Koning, in mijn nieuw roman en zelfs in De Kraai, Boekenweeggeschenk... is de geest van de taal van mijn vader absoluut aanwezig. En op welke manier dan? Soberheid, mm -hmm. essentie en emotie. Uh, uh, als je mijn eerste boeken gelezen hebt... Uh, het lijkt lijk alsof de schrijver met een hamer en een spijker... Uh, zijn woorden, zijn zinnen heeft gemaakt. Hè? En, en ik heb hetzelfde... Uh, het kon niet anders. Mijn bestaan heeft door mijn uh, gehandicapte vader vorm gekregen. Mm -hmm. Om kort, bundig en vol emotie te denken... En, en, en, en met te tonen en, en, en op papier te zetten. U beschrijft dat u gebruik heeft gemaakt van uh, dagboekaantekeningen. Ja. Hoe kwam u daar aan? Dagboekaantekeningen van deze bed over grootvader? Ja. Uh, zijn, uh, ik heb geluk gehad zelfs. Ik heb afgelopen, afgelopen drie jaar via internet... heb ik heel veel stukjes gekocht. Want de stukjes... De dagboeken van die opbed over grootvader is een familie. Hoe noem je dat? Erf juweel van de familie. We hebben bewaard thuis, bewaard gebleven als als familie, hoe noem je dat? Als, ja, als schatkist. Ja. Als van, en waar van ligt familie. dat dan? Waar dat ligt in de kelder van, van, van ons huis. Of, of nu tegenwoordig in een, in een brandkast, hoe zeg je dat? Ja, een, brandkas. een brandkast. En, en dat Kast. is dus meer dan 100 jaar oud. Meer dan 100 wat, wat jaar van oud. papier is en, het? En, en, en, en ik heb, ik heb, ik heb mijn, ik heb mijn uh, de, de zoon van mijn uh, jongste zus, heb ik gevraagd, hij heeft het met die camera, gewoon via Facebook, en heeft het ge, gefotografeerd en naar mij toe gestuurd En ik heb alle gewoon zin voor zin gelezen. En, en, en, en daardoor kon ik zijn poëzie, zijn dagboeken, zijn emoties te, te, te beschrijven. Want bij ons als kind wordt altijd over die koning en over die vizier in mijn boek mm -hmm. gesproken. Maar de grootmoeders hadden die aantekeningen nooit gelezen. En de, of de grootvaders hadden dat niet gelezen. Het was gewoon een geheim in de, in, in de kelder. Ha? Maar goed, nu... Oh, ze hadden het nooit gelezen. Ze hadden... ja, het lag daar. Gewoon. Ja, ze, ze waren bang dat het iemand erachter zou komen. En, en daarom die, die, die, die, die aantekeningen van, van een vermoorde vizier. Dat was, ze, ze waren altijd bang dat het. Dat, dat, dat, hoe noemen we dat? De koning of, of, of de geheime dienst van toen zou die al, die, al die papieren te bemachtigen. Dus daarom dat het waren, afgepakt zou worden. Ja, afgepakt worden. Daarom waren al die stukjes waren, waren als goud. Als goud, als familie oud goud. Uh, gewoon ergens in de kelder gewoon geheim gehouden. Hoe was het voor u om het te lezen? Wat, wat, wat las u? Ik, ik zal u iets moois en pijnlijks vertellen. Kijk, dit verhaal wat ik geschreven heb, De Koning, mm -hmm. deze roman... E zou eigenlijk in de afgelopen honderd jaar... door één Persische schrijver geschreven moeten... Worden. Of eigenlijk iemand had dit moeten schrijven. Maar in de afgelopen honderd jaar hebben we in het vaderland nooit de vrijheid... nooit de veiligheid, nooit de stabiliteit gehad... politieke stabiliteit gehad om, om, dit, om, in, om deze roman te kunnen schrijven. Hè? Zoals onze kinderen over Willem II leren op ja. schalde geschiedenisboekjes... Ja. zo is de kinderen in Iran uiteraard niet, of uiteraard niet verteld nee. over en, en deze grootvizier. Kom, en ik kom naar Nederland... En ik kom naar Nederland. Opeens heb ik alle vrijheid. Opeens heb ik als schrijver de stabiliteit. De veiligheid. En ook die, hoe noem je dat, van Gert betreft ook geen problemen. En dan ga ik drie jaar zitten om dit verhaal te schrijven. En, ik begon, en het verrassende is voor mezelf... Voor mezelf, mm -hmm. in mijn kindertijd, werd altijd verteld... er was eens een koning, een, een, een vizier. Maar verder wisten we niet. Verder wist ik absoluut niet wat voor een man die man was. En niemand had ons verteld waarom die man vermoord was. En ik, hier in Nederland, in de Nederlandse taal... begon over die grootvader te schrijven. En dan schrijven, schrijven, schrijven... Over hem opeens kwamen de telegrafiepalen. Opeens kwam de elektriciteit, de gloeilampen, de terreinen, de industriële revolutie. Ik zag, wauw, moderniteit. En ik kwam, hé, hey, die vizier wilde het land hervormen en de koning wilde hem tegenhouden. En, en zonder dat ik het wist, ik had een boek, een roman, een een plezierig roman over 100 jaar geleden geschreven. Maar het gaat over nu. Want in die tijd waren de telegrafie, het licht en de terreinen... Ja. hebben de wereld veranderd. En vandaag Facebook, ja, ja. iPad, ja. telefonie heeft Egypte en Libië en Iran veranderd was het boek toen net, want het is, het is ongelooflijk om het te lezen. Want je denkt eerst, ik ben in een sprookje terechtgekomen. Er was eens een koning. Het leest ook als een sprookje. En terwijl je leest over hoe willekeur, hoe, hoe, hoe macht in elkaar zit... en hoe, hoe, willekeur, hoe willekeurig het eraan toegaat, realiseer je... het is precies hetzelfde. Wat, wat, er, wat ik nu op tv zie, lees ik ook in uw boek... Maar u was daarmee bezig, terwijl het speelde? Of was het net af? Wat, hoe ging het eigenlijk? Het, het was af. Het was, het was het net was, af? Het, het was net af, absoluut. Uh, uh, en het, het mooiste is... Ik begon over die groot vizier... Ik wilde precies verhalen schrijven... maar het is in Nederlands, Brits... en Russisch en Frans literatuurboek geworden. En, want uh, het verhaal speelt zich in de tijd... Waar Afghanistan nog net niet bestond. Hè? Mm -hmm. en, en waar de mensen, waar Engeland en Rusland en Frankrijk, Fra Fransen, naar aardolie zochten. Hè? Ze zochten naar aardolie. En de wereld begon te veranderen. Hè? En dan die democratieën. En dan verzet tegen de dictatoren in alle landen. En ik wist dit. En, en ik schrijf, ik schrijf. En nu ik op televisie kijk, ik zie dat precies hetzelfde dingen daar. Honderd jaar geleden. Het moet een hele rare gewaarwording zijn. Heel geweest. rare gewaarwording. En, en ik, ik ben blij. Dat is, dat is een teken dat ik op een goed... Dat, het het verhaal, dat u op het goede moment... Ja, goed, boek... niet alleen een goed moment. Dat, het, dat ik bij de essentie van de tijd ben gekomen. Maar wat ik hier vertel... Als je over Egypte... Als over Libië nu praat. Mm -hmm. Ja. De koning... De, de, de Sja is een enorme slapjanus aanvankelijk. Want dan laat hij weer zijn hoofd hangen naar uh, uh, zijn moeder. En dan weer naar de grootvizier, uw bedovergrootvader. En uh, Meertza, de bedovergrootvader, is een, een, een groot man. Terwijl ik het lastig, ik stel je nou toch voor dat het omgekeerd was geweest. Dat u de, de achter, achter, achterkleinzoon van de Sja was geweest. Dan was het een stuk minder leuk <lacht> geweest voor u om het te schrijven. Toch? Maar die trots had ik niet meer. En als ik de klein, klein zoon van, klein, klein, klein zoon van de koning was geweest... Was ik nooit, zou ik nooit in de staat kunnen zijn om kader Abdullah van Nu te zijn. Waarom om de niet? Nederlandse literatuur te dienen. Want, want kijk, want in, in de moord van de vizier uh, zit een soort wraak... In de vorm wraak. We willen wraak nemen. Maar niet wraak met mes of met een wapen. Maar wel met literatuur. Met boek. Met de schoonheid. We willen die moord goed maken. En niet alleen dat. Kader Abdullah heeft zijn vaderland verlaten. Alles achtergelaten. Dat doet pijn. Ik moet het goed maken. Goed. En ik kan het alleen... Met een goed boek, met goede boeken, met de spannende boeken. En ook om, om iets moois toevoegen. Maar goed, om dan terug te komen op mijn vraag. Stel je nou toch voor, met een goed boek stel je nou toch voor... dat die grootvizier helemaal niet zo'n groot man was geweest? Dan was Kader Abdullah ook klein gebleven. Het gaat ver. Ja, het gaat er, u, u schrijft op nee, de nee, laatste ik, pagina nee, ook. Ik, ik, ik, ik spreek ja. een beetje de waarheid. Want, want hoeveel hoe de jonge generatie, uh, de, de, de ouders een beetje negeert, het huis negeert. Maar de, de vader, de grootvader, de grootmoeder, de grootvader, de grootvader. Allemaal spelen een belangrijke, onvermijdelijke rol in je zijn en in je doelen. En in je hoofd. Ik ben het product, ik ben het, ik ben product van, van zelfs van dat moord, die moord van jaar geleden. Ja, maar de geschiedenis leert ook dat er wel eens een minkukkel tussen zit. Dat, dat is waar. Maar, maar je, moet, je moet leren om een beetje die min naar plussen te trekken. Op de laatste pagina schrijft u: de vertellers van de oude koningsverhalen zetten het verloop van het verhaal naar hun hand en stelden naar behoefte altijd het einde van hun verhalen bij om de hoop te laten vonkelen. Dat is natuurlijk ook, dat is uw tekst. Hè? Ik denk dat is de, dat is de kunst, van, dat, is, dat is de taak van de literatuur en, en, en de kunstenaars. Om, om, van elle, om, om ellende en de pijn te laten zien. Maar toch, en dan meteen, meteen het, de, de voorrang aan het leven te geven. Neem Van Gogh met zijn hè? dat doek, dat bijzondere aardappeleters. Kijk, alles wat Van Gogh getekend heeft, geschilderd heeft op dat doek... dat is nep, licht is nep, aardappels zijn nep, de handen zijn nep... maar het gaat over een, een pijnlijke, pijnlijke periode van de Nederlandse geschiedenis... Van in, in, in het platteland, maar, maar Van Gogh schildert de pijn... Toont de pijn, maar hij geeft ruimte aan het leven door om van die pijn schoonheid te creëren. En ik, heb ook, ik, heb ook, ik probeer ook op dezelfde met mijn werk te doen. Heeft het u een nieuw inzicht geboden in uw familie? Ik denk dat ik hun pijn een beetje heb verzacht lichter gemaakt om hun verhaal, om onze verhalen... om het verhaal van het vaderland... ook in die mooie, bijzondere Nederlandse taal te mogen schrijven. Maar dan wel de Nederlandse taal. Ik bedoel, het volk, uw volk, uw familie kan het niet lezen. Maar u kunt het lezen en duizenden Nederlanders kunnen lezen... En in heel Europa duizenden nieuwe lezers kunnen lezen. En ik ben vereerd. Kader Abdullah is vereerd. Kader Abdullah is gelukkig dat is straks morgen... één miljoen lezers mogen zijn verhaal lezen. En ik buig mijn hoofd voor de Nederlandse literatuur. En ik buig mijn hoofd voor de Nederlandse democratie... die mij die gelegenheid hebben gegeven om van pijn in de Nederlandse literatuur en schoonheid te creëren. Verbaast het u zelf eigenlijk? Ik, ik zie u hier nu zo zitten. Het was 1988 dat u daar in Apeldoorn binnenkwam. Een jonge man van 34 <laughs> jaar. En dan wordt je boek op een gegeven moment uitgeroepen... tot het op één na belangrijkste boek in de Nederlandse taal. En dan nu bijna een miljoen exemplaren van het Boekenweekgeschenk. Het is toch ook wel heel gek hoe het kan lopen in een mensenleven. Ik hou van het leven. En ik geef ruimte aan het leven, in mijn leven. En, en, het le en ik heb iets geleerd. Het leven geeft aan hen die willen, of meer willen. Ik meer ruimte in het leven. Om schoonheid te cureren. En, maar en waar, ik waar mijn... zit het hem Waarom is het u allemaal gelukt? En al die anderen niet? Waarom zijn er zoveel mensen die ergens in een achterstandswijk een heel erg terug bestaan lijnen? En uh, zit u er hier zo lekker bij? O, <laughs> Heeft dat iets met die meersa te maken of met iets heel anders? Ik denk dat de stilte is het beste antwoord is. Daar heb ik geen antwoord voor. Ik weet één ding. Ik moet hard werken. Niet. Niet. Uh, uh, ik heb hem niet zwaar en bitter hard werken. Ik zie het met plezier werken. Stel dat u niet had kunnen gaan schrijven, dat er niet een uitgever was geweest die geïnteresseerd was geweest in uw werk. Was er dan een andere droom geweest? Dan was ik weggegaan. Waarheen? Misschien naar. Amerika. Misschien naar Canada. En dan? Opnieuw proberen. Ik, ik kan alleen... Kijk, ik ben een appelboom die alleen appel kan produceren. U kunt alleen maar schrijven, wilt u? Ik kan zeggen? alleen produceren. Mijn hoofd... Ik heb een hoofd die alleen, alleen uh, verhalen produceert. Ik heb een hoofd... Ik, ik, ik sta met mijn beide voeten in de, in de vochtige grond van Nederland. Maar mijn hoofd bevindt zich in de fantasie. Constant... Mijn hoofd is constant aan het, het maken en het verzinnen. Als ik het niet doe, word ik ziek. Blijf gewoon rond, blijven die verhalen, blijven die zinnen ronddolen in mijn hoofd. En als ik het niet op papier zet en als ik het niet uit, als ik, het niet, als ik, niet, als ik die verhalen niet op papier mocht zetten, was ik gek geworden. En omdat ik niet gek wilde worden, zou ik Nederland absoluut verlaten hebben naar dat... een andere plek om te kunnen schrijven. Want dat schrijven is dwangmatig, zegt u. Het moet. Een appelboom die appel wil produceren en dat dat niet mag, ja, wordt ziek. Hmm. En de verhalen die daar zijn en geschreven moeten worden... Die, wat is dat? Wat is het wat u kwijt moet? Is het inderdaad fantasie of zit daar nog veel meer achter waarom het moet? Het is niet alleen fantasie, fantasie het, is, het zijn geen losse fantasieën. De koning, de koning is, is mijn product. Ik heb hem gefantaseerd, maar, maar mijn, verhaal, mijn verhaal staat op de hist, harde historische feiten. Neem uh, Max Havelaar van Multatuli. Hij heeft het verzonnen. Maar het gaat over een bijzondere, een bijzondere pijnlijke tijd van de Nederlandse geschiedenis. Waar u nu ook verwijst hè, met de, ja. de kraai, het boekweeggeschreven. Dus ik, uh, zeker is verzonnen. Of verzonnen, maar verzonnen met. Uh, uh, kijk, uh, uh, uh, de piramides in, in, in, in Egypte zijn ook verzonnen. Maar, maar we hebben ze met harde, harde grote uh, stenen, stenen gemaakt. We hebben stenen zo op elkaar gezet... en in, tot, in, tot we een piramide hebben verzonnen. En, en mijn boek is zo. ze zijn geen losse fantasieën. Het, zijn, het is een verzonnen boek dat we nodig hebben. Max Havelaar hebben we nodig. En aardappeleters en hebben we nodig. Huh? En Nachtwacht hebben we nodig. En ik denk... Ik denk dat. Ik heb ook geprobeerd om. De koning. nodig te hebben. En dan zijn er een paar recensenten die het niks vinden. Hè? Dat mag. En er zijn ook honderden. Die, die het heel mooi vinden. Wordt u daar dan helemaal beroerd van en kwaad? Bent u dan een boze man eigenlijk? Oh, ik zie maar het al. Ik, ik ga. <laughs> uh, ik, ik doe mijn. Loperschoenen aan. En ik loop 10, 15 kilometer. Ja, na zo'n recensie. Even en dan keihard terug. Rennen. En dan voel ik me weer heel goed. Goeie remedi Er zijn veel vragen van luisteraars. Beste kader Abdullah. Je dictie is nogal opvallend. Je spreekt de woorden erg nadrukkelijk uit. Heeft dat te maken met je moedertaal? Groeten Suzanne Met uh, twee dingen tegelijk. Drie dingen tegelijk. Mijn moedertaal. De gebarentaal van mijn vader en de Nederlandse taal. Uh, uh, deze drie combinatie hebben de huidige taal van Kader Abdullah gemaakt. Maar ik hoorde u gisteren ook op televisie zeggen: ik wil nooit gewoon Nederlands gaan praten. Het mooiste is, ik hoop dat ik nooit de Nederlandse taal perfect, soepel en fijn <laughs> kunnen spreken. Waarom niet? Anders. Die, die, die, die, die, die, ik, ik, heb, ik heb die worsteling nodig om, om, om constant zinnen vorm te geven. Als ik het automatisch gebruik, kan ik, kan ik mijn intentie, mijn gevoel, mijn vormen niet in mijn zinnen stoppen. En, en, en, en daarom ben ik ben constant bezig. Ik, ben, ik denk en ik praat. En dat, vind, dat heb ik nodig in de Nederlandse taal. Waarmee u ook de uitzondering wilt zijn, toch? En, Anders. En wil, hier ben ik. Ik wil niet een gewone Nederlander, Nederlander zijn. zijn. Dat hebben jullie niet nodig. Dat heeft u goed gezien. <laughs> uh, u spreekt zo mooi uit het heden, uw leven hier... en het verleden van uw familie. Maar hoe komt het dat de dichter, schrijver Rumi... zo onbekend is in Nederland? Als, een, als, een, als je een pers spreekt, zijn ze altijd verbaasd dat ik Rumi ken. Hoe komt dat? Zeg daar wat over. Groeten Adriaan Visser. Dit is heel mooi, want ik ken vele gedichten van Rumi uit het hoofd. En het is ook mijn droom om ooit een Nederlandse versie... een bundel van zijn versies in de Nederlandse taal af te kunnen geven. Kunt u een frase zomaar zeggen of is van klinkt heel mooi klinkt heel mooi Het ging over de liefde over de liefde een spookrijder <tied>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 nog een vraag uh, aan Kader Obdolla van Mari Rijmakers. Uh, mijn vragen uh, zijn... Wat betekent ego voor u in kapitale letters? Ego. Ik... Wat, wat, wat is eigenlijk de juiste vertaling van ego? Als je het uit wilt leggen. De juiste vertaling. Ik. Met kapitale letters. Ik met... Kijk, toen ik naar Nederland kwam... Uh, het was...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 dat ik één deel van die ik over heb genomen. De derde persoon heeft u ervan gemaakt. Ja, deswaar. Is het uw bedoeling dat alle woorden en zinnen die u uitspreekt en die ik hoor monumenten lijken te moeten zijn? Nou, Dan heeft u eigenlijk net al een oh, beetje antwoord op gegeven. Ja, dat ik. U hebt gelijk. <laughs> <laughs> mijn er makkelijk vanaf te maken. Beste redactie, gefeliciteerd met jullie bijzondere gast. Ik ben sinds lang een fan van Kader Abdullah. Sinds ik de meisjes en de Partisanen heb gelezen, voelde het alsof zijn familie mijn familie werd, alsof ik onbekende familieleden in Iran had. Ik heb zijn bundels verhalen gebruikt voor mijn lessen aan andere asielzoekers ook om hun moed te geven voor wat mogelijk is. Hoewel hij natuurlijk een grote uitzondering is, René de Montci. Ik, ik ik, mag nog een keer, ik, ik mag iets zeggen: De Koning gaat over een, uh, dit, is een fami dit is een familieverhaal, maar ik heb het met het oog op de scholieren studenten en jonge generatie geschreven. Want als ze dat gelezen hebben... krijgen ze een helikopterview... over de huidige situatie in, in Nederland, in Afghanistan, in, in land, Irak, dan? in welk land dan ook. Mevrouw Jelly, kijk, zo word ik nou graag aangesproken... heeft, uh, heeft nu een uiterst boeiend gesprek met kader Abdollah. Ik mocht bij zijn boekpresentatie zijn afgelopen zaterdagmiddag... en het vertellen. Ik kan ademloos naar hem luisteren, al duurt het uren. Zo schitterend als hij alles verwoord. Bovendien, toen ik hem de foto stuurde... kreeg ik een bedankje per mail terug vanmorgen. Terwijl hij het zo verschrikkelijk druk heeft. Dank hiervoor. Perzië, Iran nu, kent de mythe van de duizend en één nacht met verhalen. Volgens mij is hij nog niet uitgeschreven na duizend en één boeken. Veel succes, kader. En salam van Jaap. Salaam, terug. En Jaap, ik ben halverwege. En dan nu nog even een nare. Kader-Abdolla maakt te veel reclame voor zichzelf. Onder andere door constant zijn eigen naam te herhalen. Wat vindt Kader van de slechte recensies die ze boekenweekgeschenk heeft gekregen? Vroeg ik net ook al. Ik heb een... Uh, de recens, de slechte recensies moeten nog komen. Ik heb alleen eentje gezien. In de NRC? Ja, in de NRC. Maar het was, het was een, ja, min zeven. Maar... Uh, maar... Lees leest de koning. Lees zelf en geef een oordeel. Ja. Dat is vaak het beste. Um, wanneer gaat u terug naar Iran? Ik, heb, ik denk dat ik nog zeven boeken, zeven romans heb te schrijven... in de Nederlandse taal. Zeven? En dan ga ik terug. Hoe komt u bij zeven? Liggen ze er in, in schema? Ik kan het niet uitleggen, maar ik heb nog zeven. Ik zie dat ik nog zeven romans, zeven dikke novellen... in de Nederlandse taal ga schrijven. Dan ga ik terug. En uw vrouw gaat mee? Ik heb deze vraag nog niet bij haar gesteld. Dat zal wat worden, hè? Ik bedoel, ik, ik, het is natuurlijk ook een belachelijke vraag. Wanneer ja. gaat u terug? Eigenlijk een vraag die ik helemaal niet moet stellen, of wel? Want is het iets waar u vaak over nadenkt? Het is juist mooi als u mij vraagt, wanneer gaat u terug naar huis? Dit zijn mooie woorden. Wat komt er op de tegel te staan? Wat het leven je biedt of aanbiedt, moet je met beide... Handen vastpakken. Ik heb het gedaan. Hij heeft gesproken... In het Nederlands, Kader Abdolla. Dank en uh, heel veel plezier morgenavond bij het boekbal met al die vrouwen van u, uw Ik eigen vrouw u. en de twee dochters. En um, de kraai, zo heet het boekenweekgeschenk, en de koning, zo heet uh, de nieuwe vuistdikke roman van Kader Abdolla. Kader Abdolla. Dank en uh, zo dadelijk op deze zender. Twee dingen gepresenteerd door Margreet Rijntjes, uiteraard. Veel plezier daarmee. Tot morgen. Fijne avond. Dank meneer Abdollah, dit was aflevering 2244. Veel plezier op het boekenbal. Wij zijn er morgen weer. Tot dan. Radio 1. Kennstof. NTR brengt cultuur. Elke dag.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 Holleder, de jonge jaren. Nu te koop. Ondernemers kiezen voor Office Basis. Het alles in één pakket van Zigo Zakelijk. Nu vanaf 43 euro per maand en tot 4 maanden gratis. Kijk op zigozakelijk.nl